Opgeborgen Door Theodor Weisenborn Vertaling Mariele Gerard Smeijer ja. Ja. Dat ik mijn boeken niet mee mocht nemen Vond ik naar Het maakte me verdrietig u begrijpt dat zelfs een oude zanger nog graag wel eens leest. Vraag me toch af of meneer Soelsbach of onze burgemeester er niks aan had kunnen doen. Maar ik mag de heren niet lastig vallen. Op mijn leeftijd leert men bescheiden te zijn. Trouwens bij het volgende rataplok, rattaplok. rattaplok. Oh, wat een vreselijk innoverend geluid is dat toch. Is mijn geest wel een ander soort voedsel? Want dan lig ik te luisteren naar alles wat er boven mij gebeurt. Soms, als ik zo lig als nu, met mijn benen op het hoge voeteinde van het bed, vanwege mijn bloedsomloop, begrijpt u, Half slapend, half wakend. Mijn ogen gesloten voor het felle neonlicht. Om ze alleen maar even open te doen als het lawaai boven mij al te erg wordt. Dan zie ik het gewelfde plafond. Dat onberispelijk wit was toen ik kwam. Maar nou is het al grijs. En het is vergeeld. Ik kan u zich voorstellen dat deze welving wel 30 ton kan torsen. Als het ritmisch terugkerend geluid van rataplok, rataplok. tot het dreunen van een stoomhamer in mijn heksus wordt. Als de wanden van mijn grafkelder trillen als bij een aardbeving. dan snoert de angst mijn keel dicht. En dan vraag ik mij vol beklemming af. Hoe het nou mogelijk is dat de mensen die dat vreselijke lawaai produceren, niets van mijn aanwezigheid merken. Dat ze gewoon door kunnen lopen, hun werk doen, zonder diep in hun hart toch tot het besef te moeten komen dat ik nog bij hen hoor, dat ik nog adem en dat ik nog leef. Het is niet zo dat ze daarboven veel besef hebben van het bestaan van andere mensen. Dat ze tot de gezelligheidsdieren behoren die een buurpraatje maken. Of een suiker aan de krant van elkaar lenen. Oh nee. Oh nee, zo zijn ze beslist niet. Ze racen boven mijn hoofd op twee of op vier wielen. En hun doel is misschien wel een huis waarvan de bewoners met al. voor mij ik heb geen enkel doel meer ik blijf op dezelfde plaats en ik wacht en terwijl ik mijn ogen sluit, kost het mij moeite om mezelf gerust te stellen en om te beseffen dat ik een vrij mens ben net zo vrij als zij daarboven ja ja het zijn maar een paar stappen tot de deur. En ik kan mijn kelder verlaten. Als de ventilatie niet goed is bijvoorbeeld. Of zomaar. Ja, zomaar. Zonder reden. Omdat ik dat wil. Nou, dan sta ik buiten... In de Victoriastraat, dan ben ik een gewoon mens tussen andere gewone mensen. En doe ik dat soms niet? Natuurlijk. Ik ga elke dag naar de viswinkel om mijn gebakken visie voor mijn middag en avondeten te halen. Maar mijn benen zijn gaan moeien. Ik beperk mijn excursies naar het land van de levenden om zo zodoende mijn afnemende krachten te sparen. Eén warme maaltijd. Wat frisse lucht. Even uitrusten op een bank in het park. En dan lig ik weer op mijn bed met mijn voeten omhoog... vanwege mijn bloed Heb Je hebt niet veel meer nodig op mijn leeftijd ben ik eigenlijk al niet levend begraven. Mijn woning in het centrum van de stad ligt precies in de zuidelijke betonpijler van het Victoria Viaduct. Precies waar de Heerstraat en de Victoria Straat elkaar kruisen. Onder het wegdek en alleen door een muur van het razende verkeer in de Heerstraat gescheiden. Ja. Deze Heerstraat werd al door de oude Romeinen gebruikt. Dat dient iedere toeristen weten die onze stad... die zo jong en toch zo modern aandoet... maar toch al zo oud is, bezoekt. Het is een stad vol tradities. Maar ook een stad van de toekomst... Een stad van dichters en schilders en componisten. Zo heeft men haar ook altijd beschreven. Ook noemt men haar wel eens naar de beroemdste van haar zonen: Ferdinand Runnepeu. De stad van Runnepeu. Mijn woning bestaat uit één grote vierkante ruimte. Ze is modern gemeubeld met een bed, een tafel, een stoel en een kast. Er is neonlicht dat de hele dag brandt, want mijn huis heeft geen ramen. Ja. Ik heb eerst een tijdje in huis rustwoord gezeten. Dat was heel erg. Heel erg. En daarom is mijn hart ook zo boordevol dankbaarheid... dat de burgemeester voor deze woning heeft gezorgd. Hij en de gemeenteraad hebben getoond... dat in een tijd waarin men zo gauw vergeet... het toch mogelijk is om iemand die eens iets betekende... te helpen. Ja. Vaak... Als ik zo lig en mijn benen dan zie ik beelden uit het verleden. Ze zijn onuitwisbaar in mijn gedachten, geëtst. Ze bewegen zich als schaduwen achter mijn oogleden. En ik bekijk ze met, met, met een zekere verbazing. Wij zullen jouw vader Bernhard noemen, zegt een bazige vrouw met een grijs kapje op. Ze wordt zusterkeertoot genoemd, maar ze is geen religieuze. Dat vind je natuurlijk wel goed. Je grammofoonplaten en je boeken die gaan naar de bibliotheek van ons huis. Die schenk je ons. Particulier bezit bestaat hier niet. Alles is van iedereen. We zijn hier per slot van rekening een socialistisch thuis. Nou, denkt u natuurlijk dat dit de huis achter het ijzeren gordijn ligt, maar dat is toch echt niet zo? Het ligt hier in het westen, in mijn eigen stad, Bernau. Oh, well, is de beroemde zanger Bernhard Obermeyer vandaag niet in zijn humeur? Voor straf zullen wij meneer de zanger dan in het vervolg aanspreken met vader Bernhard. We zijn hier één grote familie en als meneer de zanger een beter bij heeft. Dan mag hij even bij de directeur aanlopen om zijn eigen gamofoonplaten te gaan lenen. Bij de maaltijden zit ik tussen neef Quichaud en oom Luders. Zo worden ze genoemd. Misschien ook voor straf. Luders praat altijd over tabak. schoon ik al vanwege mijn stem niet roker ben. Christouw de Veelvraat heeft het smorgens om vijf uur al over eten. Wat we smiddags wel zullen eten. En of er met kerst weer kalkoen zal zijn maar over eten. Dan die belachelijke intriges en uitbarstingen van jaloezie. Alles vanwege die dikke onsmakelijke Lisbeth... die Christouw op de gang naar de vrouwenafdeling een stuk worst toegestopt heeft. Ze had weer een pakje uit Canada gekregen van haar jongste kind. Haar lieveling. Terwijl beide andere kinderen, die er gewoon stikken. En oom Luders, die had het allemaal gezien. En die. Ja. Oh ja. Dan is er nog Alfons de Stotteraar. Hij is onze vertegenwoordiger op de mannenzaal. Men vindt een beetje... Een beetje zelfbestuur. Dat vindt men een goed middel... om de levenskrachten van de oude mensen... maar zingen willen ze niet. Zijn ze zijn er met geen stokslagen toe te bewegen. Het is net een kermis... maar alles kwam... alles kwam... Ik weet niet meer wat ik zeg. Ik, ik weet niet meer wat ik vertellen wil. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Er was een brief van het stadsbestuur. Dat aan de concert en operazanger zanger Bernard Overmeijer... gezien zijn verdiensten. diensten en ter gelegenheid van de herdenking van de 75 ste sterfdag... van de grote Ferdinand Runnepen een woning toegewezen was. Zo kwam het... dat ik met kerstmis niks van die kalkoen... natuurlijk... nou ja, kalkoen... Waar je trouwens helemaal niet zo... kalkoen is... oh... die verhaal aan mijn gedachten niet meer zo goed. Ik... ik vraag u, Clementie, ik ben een oude man van 83 jaar. Ja. Ik ben nog altijd onder de indruk van het herdenkingsfeest ter heren van Ferdinand Runneper, de grote componist en de vernieuwer van het wereldlijke lied. De overgang van dat vreselijke thuis naar het feest in de Runneperhal was te veel voor me. Ja, thee en beschuit is toch beter voor iemand die drie kwart verhongerd is. Veel beter dan champagne, caviar enzo. Ik wist ook niet dat ik als zanger gehuldigd zou worden samen met de grote Ferdinand. Dat stelde het op prijs. deze eer aan een levende oude zanger te bewijzen. Het was een symbolische geste. waar ze trots op was. Ja. Ik herinner me heel duidelijk de dag. dat de deur van het tehuis voor oude vandaag achter mij dichtviel. en de deur van mijn eigen thuis. Van mij openging. Wethouder Soelsbach bracht mij. na afloop van de feestelijkheden. zelf hier naartoe. De ijzeren deur, die met zijn zware klink meer op de deur van een bunker lijkt. zwaaide open. En wij kwamen het gewelf binnen. Dat vroeger was gebruikt als opslagruimte voor sneeuwscheppen bezems en dergelijke gereedschappen. Het neonlicht ging aan en ik zag een moderne, comfortabele kamer. Op tafel lag mijn koffer die het thuis had laten brengen met mijn linnengoed, mijn tweede pak, mijn tweede paar schoenen, mijn sokken. En nee, geen boeken. Geen platen. Die had het thuis gehouden. Wat u daar hoort is het deksel dat op de ventilatiekoker ligt. Zijn Soelsbach en hij keek naar boven. Ja, het verkeer gaat er overheen, maar u zal er wel aan wennen. Hij haalde zijn schouders op alsof hij zeggen wilde dat hij helaas niet bevoegd was... om er een privé mening op na te houden. Hij keek me aan met de vermoeide blik van een ambtenaar. In zijn ene hand de sleutels van mijn grafkelder... en in zijn andere de bloemen... die ik bij de herdenking had gekregen. Ja. Hij ja, stond daar in zijn beste pak... zwart met een wit streepje luisterde met mij naar het... Gaat hij blok, Gaat hij blok. Ha. <laughs> meneer Soelsbach. De grote sleutel, zei hij, die is voor de buitendeur. Nou, de kleine zal hij wel niet nodig hebben. Die is voor de luchtkoker, maar... De ventilatie is eigenlijk gisteren pas afgesteld, dus... Oh, en broodjes en melk vindt u s'morgens voor uw deur, dat is allemaal geregeld. Hij verklaarde alles heel nauwgezet. Toen aarzelde hij even. Ja. En toen zei hij vlug zonder overgang. En hiermee, meneer Bernhard Obermeyer, overhandig ik u namens het stadsbestuur de sleutel van uw woning. De gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester Bekker wens u het allerbeste. Ja. Ik bedankte Schultzbach. Ik bracht hem naar de deur... ...en ik keek hem na... ...toen ik de trap langs de betonpijlen naar boven beklom. Ik draaide hem om... De zware deur viel achter mij in het slot. En ik was alleen. Alleen. Alleen voor een lange tijd. En voor het eerst van mijn leven. In een eigen woning. Ja. De lange plechtigheid. Het interviewen. Vele toespraken hadden mij uitgeput. Ik ging op bed liggen. Mijn voeten vanwege de bloedsomlopen. lopen. Oh. nou ja. Ik sloot mijn ogen. Mijn hart liep over. Wat hij blok wat hij blok En ik overdacht mijn geluk. Wat hij blok wat hij blok Ik behoor tot de mensen die veel hebben meegemaakt. Ik kan dat zeggen zonder sentimenteel te worden. Helemaal alleen, zonder familie... die zich van mij afkeerde toen mijn toekomst nog onzeker was. En waar ik geen belangstelling meer voor had toen ik succes kreeg. Alleen heb ik die lange jaren van mijn werk in concertzalen... treinen, hotels... Altijd doorgebracht. Eeuwig op toeneen, dan hier, dan daar. Het pad van vrienden en kennissen. Hm. Meestal collega's. Kruiste ik alleen voor een vluchtig uurtje bij. Een glaasje wijn of een etentje. Toezijne hm. hm. adressen. Toezijne. En benen. Kopenhagen, Amsterdam Ik was altijd welkom als gast. Zolang mijn stem op haar hoogtepunt was. Ja. Later, op mijn retour. Avondjes in de provincie. En terug naar mijn woonplaats. Een afgang zonder waardigheid. Nee... Nee. Dat leek mij zo. Ja. Want hoe is mijn situatie veranderd? Eerste plechtigheid in de runneperaal. De redenvoering van de burgemeester. Kijk, ik zat onopvallend achter zijn vrouw. Een rug met het diepe décolleté benam mij het uitzicht. Maar... Ik werd naar voren geschoven. Een rode lopen, Sierpalmen. Kleine meisjes in witte jurkjes geven mij bloemen. Mij, de verdienstelijke zoon van de stad. Het koor van het Renneper Gymnasium zet Rennepers opus 310 in. Vriend der goden, zoon der muzen. Ik heb het als kind zelf nog gezongen. Dat uur was het hoogtepunt van mijn leven. De late bekroning van mijn loopbaan. Ik wil niet ijdel zijn. Nee. Dat ben ik niet. Ik ben niet ijdel. Maar ik ben gelukkig. Elke dag... Elke dag zeg ik tegen mezelf. Ik ben gelukkig. De herinnering aan de toespraak van de burgemeester. Het koren en de bloemen. En ik ben niet alleen gelukkig. Ik ben trots. Dat ik een burger van deze stad ben. Wat hij plak. Wat plak. Trots op hun beroemde zoon. Wat hij Wat plak. Dat is de deksel van de ventilatiekoker. Ja. drie monumenten heeft de stad voor haar grote zoon opgericht: de hoofdkarten, van de keizerplatsen aan het eind van de Schönhauer Allee, maar ook een vierde. Een onzichtbaar monument: wat de blok, wat de blok in het hart van de oude man vandaag als zijn plaatsvervanger symbolisch geëerd mocht worden. Over de grenzen van de tijd heen. Radha Blok, Blok. Met eerbied. Radha Blok. Met vreugdevolle satisfactie. Radha Blok. Onze Bernhard Obermeyer, concert en opera zanger. Ook een zoon van deze stad. Radha Blok. Nee, ook een zoon. Radha Blok. Hoef is het niet te harden. Ja. Dat feest is nu alweer negen maanden geleden. Elke eerste van de maand... brengt de postbode mij 200 mark. De afzender is de gemeentekas. Ik denk wel eens... dat een briefje met een groet... van het gemeentebestuur mij... Erg veel plezier zou doen en dat ik het prettig zou vinden als Scholzpach eens even aan zou komen. Ja, ja, ik denk zeker dat ik nog altijd op het toneel sta. De Heeren hebben wel wat belangrijke dingen in hun oog, het feest is afgelopen, het leven gaat verder. Deze stad is zo vol leven. De levensstroom trekt over mijn hoofd, boven het plafond van mijn woning. Een ononderbroken stroom van auto's, van trams en motorfietsen, bussen. van morgens vijf uur tot s'nachts twaalf uur schudden en dreunen de wanden van mijn thuis... Door dat pulserende, bruisende leven. Aan zingen valt niet meer te denken. En zo lig ik maar met dichte ogen en luister. Luister met mijn hele lichaam dat de vibratie van het geluid opvangt. Als kristal. In een glazen kast. Al mijn leden trillen. het trillen. Het gataplok, blok van het diksel ging door. Tot in mijn diepste binnenste. Zoals vroeger de gestage waterdruppels op het hoofd van een veroordeelde. Wiens geest dan. Ik sluim maar wat, halfslapend, dag in dag uit. En als de keten van het verkeer eindeloos boven mijn hoofd rolt, en het deksel van de luchtsluis ritmisch onder zoveel seconden kleppert, dan merk ik dat mijn mond te voor. en ik hoor bij elke dat blok, blok zoiets als weg. Ver weg. hier, weg.